Gisteren aan balkenende nog afstand van de passage daarover in het rapport van de commissie Davids. De premier schrijft dat de Nederlandse regering destijds van oordeel was dat de resoluties van de Veiligheidsraad een toereikende grondslag vormden. Maar dat standpunt wordt nu ook door andere landen niet langer aanvaard, schrijft de premier. Een uitgebreidere reactie op de commissie Davids wil het kabinet volgende maand geven. Na een dag van crisisberaad en onder druk van de PvdA is deze brief tot stand gekomen. De Kamer debatteert op dit moment over de kwestie. De aardbeving in Haiti lijkt een enorme ramp te zijn. Maar hoeveel doden er zijn gevallen blijft onduidelijk. De premier spreekt van zeker 100.000. De president van 30 tot 50.000. Grote delen van de hoofdstad Port-au-Prince liggen in puin. Er heerst totale chaos. Morgen gaat een Nederlands reddingsteam naar Haiti. De rechtbank in Amsterdam heeft de bezwaren van PVV-leider Wilders tegen de aanklacht die tegen hem is ingediend afgewezen. Wilders eiste dat het beledigen van moslims als groep uit de dagvaarding zou worden gehaald. Omdat hij wel kritiek heeft op de islam, maar niet op moslims. Maar volgens de rechtbank doet het openbaar ministerie niets anders dan de opdracht van het gerechtshof uitvoeren. Burgemeester Leers van Maastricht is niet van plan op te stappen. Ondanks het feit dat de collegepartijen PVDA en GroenLinks het vertrouwen in hem hebben opgezegd. In het gemeenteraadsdebat van vanavond zei CDA Leers dat hij nog perspectief voor zichzelf ziet. Leers moest in de raad uitleggen dat hij zijn macht niet heeft misbruikt... toen hij een financieel debakel bij de bouw van zijn vakantiehuis in Bulgarije probeerde af te wenden. Dan het weer nog in het zuiden en midden, af en toe sneeuw. Verder blijft het bewolkt en nevelig en overwegend droog. Morgenmiddag dooit het op veel plaatsen. Dit was het NOS Journaal. Zie je hoort, zie je dus het antwoord tussen het. like Love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 But the one...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 Dan stoort ze m'n hart voor met al uit Londen. Van de wereld weet ik niets, niets dan wat ik hoor en zie.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 Met de prachtigste verhaal. Oh God, wat is ze lief? Gisteren heb ik Sabo, ik mis jij een Vandaag heb ik kattenbel, wat er is zo